Nederlands Elftal-supporters kunnen hun oranje hanenkammen en shirts erbij pakken. Want er zijn waarschijnlijk fans welkom op de tribune bij de EK-wedstrijden. Over twee maanden begint dat toernooi. Nederland speelt als een wedstrijden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En de KNVB rekent op 12.000 supporters per wedstrijd. Dat is lekker voor het Nederlands Elftal, zegt voetbalcommentator Arno van Meulen. Dat kan een iets extra's opleveren. Stel dat je niet geweldig zou spelen, dan is de steun van het Oranje Legioen. We kennen ze met de wilde gebruiken, de, de kaasen dwars. Het hoofd is uitermate welkom. Er is nog niet sprake van een legioen. Laten we zeggen, op zijn minst nu een, een legioentje. Ten orde van Ameland zijn vijf containers van een schip in zee gevallen. En volgens de kapitein van het schip, dat uit de richting van Duitsland kwam varen, dreigen er nog meer over boord te slaan. In een van de containers zou het brandbare spul aceton zitten. De kustwacht probeert de containers op te sporen. Je kunt voorlopig nog niet naar de zonnestudio. Die hadden een zaak aangespannen omdat ze weer open willen, net als bijvoorbeeld de kappers. Maar van de rechter mag het niet, want als de zonnebanken weer open mogen, dan gaan meer mensen op pad. En dat is niet de bedoeling. En het is zo'n beetje het hoogst haalbare in de modellenwereld. Op de cover staan van het blad Vogue. Merlijn van 20 uit Groningen is het gelukt. De grote succes is haar nog niet naar het hoofd gestegen. Het zijn heel erg twee werelden waar ik in zit. Ik ben Aan de ene kant woon ik in Stitchert in een dorpje met 24 huisjes. Heel normaal, heel, heel chill. En aan de andere kant reis ik heel veel. En ook in dat dorp met 24 huisjes, Stitswurz, blijven ze de er nuchter onder. Ze een heel lief meisje. Leuke meisje, sociaal. Lief en verstandig. Ja. Beide voeten op de grond. En uh, ze is eigenlijk uh, door dit te zijn, nou, niks veranderd, is ze uh, goed te zelf gebleven. In werkelijkheid is ze leuker. Zoals een grenen hoort te zijn, hè? gewoon blijven. Merlijn werd trouwens ontdekt toen ze 17 was. Toen ze in het publiek zat bij Jinek. Het weer. Het is vanmiddag wat vaker droog. Het wordt de of 7. Ook morgen is het zo goed als droog met soms wat zon. En iets warmer ook. Maximaal 9 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A9 van Alkmaar naar Diemen tussen Amstelveen en knooppunt Holendrecht. Door een autobrand heb je 10 minuten oponthoud en er zijn twee rijstroken dicht. Op de A22 Beverwijk richting Velsen is de vertraging 5 minuten bij Beverwijk.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 Plezier met muziek en informatie. Wie weet wat hier leeft. Dit is Zie FM. Ja. Tijd weer, ZFM. an old man sitting next to me making love to his tonic and gin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 Had time for a wife and he's talking with David, who's still in the Navy, and probably will be alive. and to see, to forget about life for a while. De gemeente Zandvoort heeft de ambitie om in 2050 energie-neutraal te zijn. Dat betekent dat er zo min mogelijk energie gebruikt wordt. De energie die gebruikt wordt komt uit hernieuwde bronnen als de zon en de wind. De gemeente onderzoekt hoe haar gebouwen energie-neutraal kunnen worden. Op het gemeentehuis en op de remise liggen bijvoorbeeld al zonnepanelen. Nieuwbouw wordt niet meer op aardgas aangesloten. Wilt u zelf ook energiekosten besparen in huizen of in uw bedrijf? Wilt u zelf schone energie opwekken op uw eigen dak? De gemeente helpt u graag hierbij. Op de website van het Duurzaam Bouwloket vindt u grote en kleine maatregelen. Bijvoorbeeld voor isolatie. Doe de check of u in aanmerking komt voor subsidie. Benieuwd naar voorbeelden van duurzaam wonen? Bij de Nationaal Duurzaam Huizenroute vindt u huiseigenaren in de buurt die hun ervaringen delen. Op de website van de Omgevingsdienst IJmond vindt u informatie over de energiebesparing voor bedrijven. Check of uw installaties efficiënter ingesteld kunnen worden met de gratis datalogger van ODI. U kunt vaak direct energie besparen. Gebruik uw onderneming per jaar 50.000 kilowatt of 25.000 kubieke meter aardgas of meer... dan moet u voldoen aan de energiebesparingverplichting van de Rijksoverheid. Met de wetchecker kunt u zien of uw onderneming onder deze verplichtingen valt. Leef meer over duurzaam ondernemen op de Ondernemingsplein. Blijf bij mij, gaat niet weg. Je bent Van me als ik niks heb, baby Geef je het toe als je het mist, hebt, baby nee, want ik leid je door de mist, mijn baby Ik kan je brengen naar de overkant, toch geloof maar dan Het is niks dan beter Lieve, laat je me niet in mijn eentje Ja, ik voel me misselijk wanneer ik jou is. Oh, ik vast wanneer het buiten koud is Oh, blijf bij mij, gaat niet weg oh. Je bent de enige niet, yeah.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 het is niks dan beter. Lieve, laat jij me niet in mijn eentje. Nee, ja, ik voel me misselijk wanneer ik jong is. Oh, wie houdt je vast wanneer het buiten koud is? Wow. Oh. Blijf van mij, nee, gaat niet weg. Je bent de ene niet. Yesterday, yesterday, yes. Steve Harley is een Engelse zanger en songwriter. Vooral bekend als frontman van de rockgroep Cockney Rebel. De originele Cockney Rebel bestond uit Harley, Crocker, drummer Stuart Elliott, bassist Paul Jeffries en gitarist Nick Jones. Jones werd al snel vervangen door Peter Newman. Harley vond echter dat de band geen elektrische gitaar nodig had... vooral met de komst van toestendist Milton Riemann James. Ze kozen voor de combinatie van Cox's elektrisch viool... en Riemann James' Fender Phono's piano. Hun debut Sebastian, werd een hit in Europa... maar kwam niet in kaart in het Verenigd Koninkrijk. In de januari 1975 werd de eerste single van het aanstaande album... Make Me Smile, Come Up and See Me uitgebracht. Dat nummer werd de grootste hit van de band en bereikte in februari de nummer 1 plek van de UK Charge. Het was ook Harley's grootste hit in Amerika en bereikte nummer 96 in de Billboard Hot 100 in 1976. You've done it all To the floor You spoke the game No matter what you say But only metal What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 to yourself You have to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 Digitale Wensboom: Wensen mogelijk maken. In deze digitale wensboom kunt u uw wens bekendbaar maken. Heeft u een wens voor iemand anders of voor uzelf? Heeft u een goed idee? Wilt u een talent inzetten om een wens in vervulling te laten gaan? De wens moet passen bij het werk dat Welzijnsorganisatie Pluspunt in Zandvoort doet. Aanmelden van een wens kan tot 30 april 2021. Wensen indienen kan bij Wensboom pluspuntzandvoort.nl of telefonisch 023 574 0330 Ik herhaal 023 574 0330 Ik lig gebroken in mijn bed de douche weer uitgezet. Ik wilde wel, maar het ging niet echt. Van rond weer het gevecht. Heb weer verloren van de fles. Bovendien, niemand mij zo ziet. Stond wat te praten in het café. Een aantal vrienden. thing. De lampen aan mijn lichtje uit, laatste rondjes op besluit, pas aan het einde. Dit was Candy Duffer en James Stewart. Lily was here. Alle Zandvoortse basisscholen krijgen namens Spanelanden... gratis het educatieve programma Dobberende Flessen Aangeboden. Het educatieve programma dat een initiatief is van Spanelanden... Plesk Circle en Juttersgeluk ging in november van start, maar kwam vanwege de lockdown... tijdelijk stil te liggen. Nu de scholen weer geopend zijn, worden de gasflessen ook weer opgepakt. Het programma bestaat uit een indicatieve gasles waarin de leerlingen leren hoe de plastic soep ontstaat en wat voor plastic afval gemaakt kan worden. De lessen worden gegeven door Plastic Circle. Juttersgeluk gaat van de verzameling Plastic een mooie lamp maken zodat de leerlingen ervaren hoe plastic afval een nieuw leven kan krijgen. Aansluitend gaan de scholieren onder leiding van Juttersgeluk ook nog een Jutactie op het strand houden. De dag. Mijn artiest van de dag is Adrianus Marinus Kivon, oftewel André van Duin. En André van Duin is een Nederlandse komiek, revueartiest, zanger, acteur, regisseur, presentator, tekstschrijver en programmamaker. Het Algemeen Dagblad noemde hem in 2017 ruim een halve eeuw Nederlands grootste volkskomiek. Op 24 juli 1964 won hij de finale van de talentenjacht Nieuwe Oogst en kreeg een bokaal en een optreden in de televisieshow van Willy en Wilke Alberti, de zaterdagavondshow. Hij brak definitief door als André van Duin. Twee weken later vormde zijn bandperodie het voorprogramma van de legendarische optreden van de Rolling Stones in het Koerhuis. Hierop kreeg hij vele aanbiedingen. Door Veronica werd Van Duin in 1976 uitgeroepen tot de populairste zanger van Nederland. Vanaf 1974 had Van Duin een relatie met Wim van der Pluim, met wie hij een aantal jaren op Aruba woonde. Na het overlijden van Wim in 1995 keerde hij terug naar Nederland, waar hij in het centrum van Amsterdam is gaan wonen. Op 23 december 2006 trouwde Van Duin met Martin Elverink. Die hij al 15 jaar kende en met wie hij 4 jaar een relatie had. Op 13 januari 2020 overleed Elverink aan de gevolgen van botkanker. Van Duin begon in de zomer van 2020 zelf darmkanker te hebben. En hierdoor is hij in januari 2021 geopereerd. Samen met Danny Vera schreef hij het lied voor Martin Elverink. Voor altijd.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 ik heb een leuk lied gevonden, als ik jou niet had gekend, van Dick van Altena en Anneke Kneulow. I'm gonna Yesterday, you can turn back the time so you see that it's fine, it's fine. The further and further you go, the stronger.